11 uur, Herman Vriend met het NOS Journaal. In de vier grote winkelcentra in Alfa aan de Rijn... is de politie bezig met een passantenonderzoek. Agenten benaderen bezoekers, onder meer met flyers. Op die manier proberen ze meer getuigen te vinden... die tijdens de schietpartij in de buurt van een van de winkelcentra waren. Precies een week geleden schoot Tristan van der Vlis... zes mensen dood in winkelcentrum De Ridderhof. Volgens de politie denken mensen vaak dat hun verhaal niet belangrijk is. Maar in dit geval wil de politie ieder detail weten... Later vandaag bezoekte de Alvandse gemeenteraad de Ridderhof om te praten met betrokkenen. In het oosten van Afghanistan zijn negen militairen omgekomen bij een zelfmoordaanslag. Vijf van hen zijn ISAF-militairen, de andere slachtoffers zijn Afghaans. Volgens een woordvoerder van de regering droeg de dader een Afghaans legeruniform. Daardoor kon hij een legerbasis in de omgeving van Jalalabad binnendringen. De NAVO heeft nog geen details over de aanslag willen bevestigen. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het London Philharmonic Orchestra neemt in aanloop naar de Olympische Spelen alle volksliederen op. Dat gebeurt volgende maand in de beroemde Abbey Road Studios. De opnames van de 205 volksliederen moeten per stuk ongeveer één minuut lang worden. Dat kost de componist en dirigent Philip Shepard flink wat moeite. Zo duurt het volkslied van Uruguay officieel ruim zes minuten en telt dat van Oeganda maar negen maten.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 AWB verkeersinformatie: files op de A1 richting Amsterdam bij Soest 4 kilometer door werkzaamheden. Door een spoedreparatie op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Roosteren 8 kilometer. Na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bos naar Amsterdam bij Maarse 5 kilometer. Inmiddels zijn wel de rijstroken weer open. Door werkzaamheden op de A6 richting Muiden bij Almere Zand 4 kilometer, op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij den Dolder 5 kilometer. En bezoekers aan de Keukenhof die staan eerst in de file op de N207 richting Lisse tussen de A4 en Hillegom 6 kilometer. En de N267 Drune-Andel is in beide richtingen tussen de A59 en oud afgesloten. De oorzaak is een gaslek.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Nederland is vol. Je werd er bijna voor veroordeeld als je durfde te denken. Nu denken we niet anders. We steunen de revolutie in de Arabische wereld... maar we vrezen de Noord-Afrikanen als ze hun vrijheid bij ons komen vieren. De Polen zijn goed in de bouw, maar zijn ze uitgewerkt, dan moeten ze heel snel weer terug. U begrijpt het al. Voor wie is er plaats in Nederland? En hoe solidair zijn de Europese landen onderling... als het gaat om de opvang van deze vluchtelingen? Dat is een heftige discussie. Daar gaan we vanmorgen over praten met Mirjam Sterk van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Tweede Kamerlid. En ook Tweede Kamerlid, Tovik Dibi van GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. En naar ons onderweg is Marnix Noorder van de Partij van de Arbeid. Hij is wethouder in Den Haag. En hij zal hier straks wel aanschuiven. En wegens een storing bij onze webcams... zijn we vandaag niet te zien... Luisteren kan natuurlijk wel en twitteren kan ook. Het Tros Kamerbreed. Ja, de kranten van uh, de zaterdag. Nou, dan beginnen we eerst maar even uh, over een onderwerp... wat eigenlijk de hele week al een beetje aan de orde is geweest. Maar vandaag staat het ook weer in NRC Handelsblad. De trouwe hulptroepen van Mark Rutte. En ook andere kranten schrijven over het eerste half jaar van uh, premier Rutte. En dit... Uh, typische kabinet, uh, gesteund door een partij die uh, half meedoet, de BVV, maar niet helemaal. Maar een kabinet van VVD en CDA. Um, mevrouw Sterk, om aan u eens te vragen, um, noemt u eens een uh, heel geslaagd punt van dit eerste half jaar van dit kabinet? Nou, wat ik een heel geslaagd punt vind, is dat we hebben laten zien... dat we als minderheidskabinet ook uh, willen laten zien... dat we ook openstaan voor uh, mensen uit de partijen uit de oppositie. En dan kijk ik ook even naar GroenLinks. En dat is met name bij Koenders volgens mij heel duidelijk gebleken... dat we openstaan ook voor uh, nou ja, wat die fracties uh, willen op dat punt. Maar als u er zo tegenaan kijkt... had u beter met die partijen kunnen samenwerken, toch? Dan was zo'n gedoogconstructie niet nodig geweest. Nou ja, er zijn ook andere zaken. Uh, kijk, ik vind het op zich dat het kabinet, en dat hoor ik ook om me heen... een hele daadkrachtige indruk maakt. Maar natuurlijk kun je na een half jaar nog niet zeggen dat de wereld veranderd is... omdat de wetten natuurlijk iets langere lopen tijd hebben. Maar er is wel ontzettend veel beleid al uh, in de uh, stijgers gezet. Noem eens uh, iets concreets. Nou ja, bijvoorbeeld uh, waar we het vandaag ook over hebben... Uh, de aanpak van uh, overlast door illegale werkers. Dat is de brief van minister Kamp. Um, en daarbij natuurlijk zorgen dat de mensen hier in Nederland... Die nog in de kaartenbakken zitten, aan het werk komen. Nou, er ligt een uitgewerkt plan, 30 pagina's. En dat is vrij groot voor een uh, Kamerbrief... met heel veel maatregelen die dat moeten gaan verbeteren. Uh, op het gevaar af dat dat positivisme... wat voor ons ook altijd weer een oefening is... om dat uh, de boventoon te geven in een, uh, in een gesprek over politiek... u heeft het over Kunduz, dat is daar zo de steun van GroenLinks bij heeft gekregen. Het finale moment moet natuurlijk nog wel plaatsvinden, toch, meneer Dibi, over Kunduz? Het finale moment moet nog plaatsvinden. Er komt een debat aan en daarin uh, zullen we kijken of het kabinet uh, ja. zich aan haar afspraken houdt. Ja. Maar zo'n zo, zo groot ja als dat uh, mevrouw Sterk zo even suggereerde aanwezig te zijn... dat is niet meer zo groot als dat het leek, hè, toch? Dat ja uh, tegen Koendoes. Nee, we hebben afspraken gemaakt met het kabinet. Dat is al, ja, dat, de, de, die fase is al voorbij. Maar of uh, aan die afspraken voldaan is... die vraag ligt nog op tafel... en die moet nog na de beantwoording op heel veel ja. vragen... en het debat um, uh, helder worden. Maar goed. Er zijn natuurlijk ook een paar dingen niet gelukt. Uh, de AOW is nog steeds een, uh, een, een discussiepunt. De pensioen. De Afspraken. pensioenen zijn inderdaad nog. Maar goed, dat is ook niet iets waar het kabinet onmiddellijk over gaat. En dat is iets wat tussen de sociale partners natuurlijk in eerste instantie ligt. En dat volgen wij, en met name Pieter Omzicht vanuit CDA ook uh, namens ons, uh, zeer kritisch. Uh, en ja, wij hopen dat er snel eindelijk eens een akkoord ligt. Maar ja. dat is niet iets waar wij als... Uh, tenminste, ja, ik zit niet in het kabinet. Ik ben ook maar van de... Fractie, Maar dat is natuurlijk wel iets waar we wel erg naar kijken. Ja, maar goed, ook, ook bijvoorbeeld de maatregelen over langstudeerders. Bijvoorbeeld de maatregelen over het passend onderwijs. Dat zijn toch allemaal dingen die het kabinet... Ja, eigenlijk een beetje schielijk heeft moeten terugnemen. Nou, ik zie dat echt anders. Uh, kijk, het probleem uh, is dat wij... Uh, uh, kijk, je, je, je maakt met elkaar een plaatje van de bezuinigingen. Maar de tijd schrijft verder. En op een gegeven moment moet je constateren... dat sommige dingen misschien toch te snel gaan. Dat geldt ook voor het punt bijvoorbeeld van het passend onderwijs... Uh, uh, ik zit zelf uh, in een uh, raad van toezicht. En ik merk dat mijn scholenstichting eigenlijk helemaal niet zo uh, afwerend staat tegenover die maatregelen die worden genomen. Maar dat er wel kritiek was over de snelheid waarmee die zijn genomen. Nou, onze eigen partij heeft dat natuurlijk ook bij het partijcongres gesteld. En ik denk dat het goed is dat we nu toch hebben gezocht. En dat was moeilijk, want wij moeten het financiële plaatje ook kloppend maken. Maar dat daar een financieel plaatje bij is gevonden. Waardoor het nu wat langzamer kan worden ingevoerd. Ja, meneer Dibi, uh, hoe positief bent u of negatief bent u? over het afgelopen half jaar van dit kabinet? Um, ik ben positief over de uitstraling. Um, ik denk dat ze heel veel Nederlanders het gevoel geven... dat uh, er echt een aantal zaken hoog op de agenda uh, uh, staan. Onder andere veiligheid. Uh, op, Opstelt, is niet van de voorpagina van de Telegraaf weg te slaan. En um, ik vind het wel belangrijk... omdat nummer één klacht van heel veel burgers is gewoon onveiligheid. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat... Um, achter hele mooie woorden en, en, en, en daadkracht... Ja, toch ook vaak machteloosheid schuil gaat. Onder andere op het gebied van immigratie. We zijn heel erg afhankelijk van Europa... als we de plannen die in het Regering en Gedogakkoord staan willen uitvoeren. En je ziet toch wel dat het kabinet um, heel veel dingen... waarvan ze eigenlijk al kon weten dat ze niet heel erg snel haalbaar waren... dat ze daar nu achterkomen. En pas het onderwijs en de langstudeerdersmaatregel zijn daar ook voorbeelden van. Ja. Goed, over, ja. uh, uh, we gaan het hier allemaal uitvoerig over hebben, straks verderop. Ja, en dan maar pakken eerst pakken we, we nog een ander ja, onderwerp. Ja. Ja. Laat maar even telegraaf nemen op de voorpagina. Wilders, dubbele punt, Hendricks, Leugenaar, Moskovits beschuldigd, getuige van nou ja, Alle kanten staan er natuurlijk vol over, over deze theatervoorstelling... die ook in de rechtbank wordt nagespeeld, of andersom, ik weet niet precies hoe het nu ligt. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? Uh, mevrouw Sterk, tegen die zaak, tegen Wilders. Het ging geloof ik ooit over Wilders zou haatzaaien... maar waar het nu over gaat, weet ik niet. Is dat in ieder geval elke dag nieuws is? Nou ja, ik denk een beetje net als u ook. Van, goh, blijkbaar kan het toch weer gekker. En het is inderdaad, het lijkt een beetje een soort uh, theatershow te worden. Terwijl het natuurlijk uiteindelijk wel over iets wezenlijks uh, gaat. Ja. En het is jammer dat dat een beetje uit beeld verdwijnt op deze manier. Maar even over die gang van zaken. Hè. Uh, jaren geleden, Kees en ik uh, lopen al bij al een tijdje mee in de journalistiek. Als terwijl je dan probeerde om mensen ergens iets over te ontlokken... dan was altijd de zin die je terugkreeg... daar kan ik nog niks over zeggen, want het is nog onder de rechter. <lacht> uh, die zin die lijkt helemaal niet meer uh, in het spraakgebruik voor te komen. Nou, want ik heb iedereen praat afgelopen. overal over Ik heb afgelopen week heb ik hem zelfs nog gebruikt we hadden over het verbod van hoofddoekjes op de Don Bosco-school... omdat dat nog onder de rechter is. Dat is heel we... ouderwets. Dat is heel ouderwets, maar wel heel consequent. En ook heel goed, denk ik, dat wij als Kamerleden ons u daar niet over zeggen: uitraad. Kijk vanavond naar Paul Witteman, daar hoort u mijn uh, statement. Dat is eigenlijk natuurlijk nu een beetje de route. Nou, wat, wat mij betreft niet in ieder geval als zaken nog onder de rechter zijn. Wat vindt u daar dan van, dat anderen dat wel doen? Ja, kijk, uh, ik vind dat niet verstandig. Omdat ik vind dat de rechter in onze, in onze rechtsstaat... zo'n belangrijke functie vervult. En als wij uiteindelijk concluderen, als de uitspraak te ligt... dat we dat eigenlijk niet meer vinden passen bij deze tijd... of dat dat aanpassingen behoeft in de wet... ja, dan zijn wij aan zet, maar wel in die volgorde. En nu meneer Dibi? Nee, toevallig... Hoe kijkt u naar dit hele gebeuren? Nee, ik heb toevallig uh, gisteren een onderzoekje... Gevonden over um, invloed van Kamerleden tijdens lopende strafzaken. En dan zie je inderdaad dat het een patroon is dat de afgelopen jaren steeds meer Kamerleden commentaar leveren op uh, strafzaken voordat de rechter heeft gesproken. Ik snap dat soms wel, want uh, de mensen vragen zich ook wel eens af... van schandalig wat daar gebeurt. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om onszelf te beheersen. Ik moet wel zeggen dat de, het wildersproces voor mij bewijst... dat dit debat eigenlijk niet in de rechtszaal thuis hoort... maar gewoon midden in de samenleving. Het begint nogal een, een bizar schouwspel te worden. Dit, dit proces had er helemaal nooit moeten komen, nou ja, ik, uh, Nederlanders hebben het recht om met de wet in de hand... naar de rechter te stappen en een uitspraak te vragen. Maar ik denk dat... Uh, de behoefte vooral was om het debat aan te gaan over bijvoorbeeld de islam en integratie. En dat dat nu terecht is gekomen um, omdat het debat gemeden wordt in de rechtszaal. En dat is te betreuren. Um, en ik vind ook wel dat dit een hele slechte uitstraling uh, geeft op de rechterlijke macht aan zich. Ik bedoel, um, dit proces heeft heel veel effect op hoe Nederlanders kijken naar de hele rechterlijke macht. Vertrouwen in dat soort instituties ja, en democratie. Denkt u dat het aanzien van. Uh de rechtspraak hiermee onder druk staat? Ongetwijfeld. Vindt, ja. u, vindt u dat ook eigenlijk, Stel? Nou, ik denk wel dat veel mensen niet meer begrijpen... wat er nou precies allemaal gebeurt in die nee. rechtszaal. Want je moet wel een jurist zijn om te snappen... wat er allemaal voor procedures ja, lopen Die door elkaar heen. Mijn ja, eet. precies. Het is wel toptelevisie natuurlijk. Nou ja, dat, uh, dat zijn uw woorden. Goed. Nou ja, oké. Okay. Uh, maar in ieder geval het punt is gemaakt dat uh, uh, rechters zijn natuurlijk geen uh, presentatoren of uh, acteurs. En daar lijkt het af en toe wel een beetje op geloof ik. Nou, Ze moeten wel met de media leren omgaan. Ja, dat, hm. is, uh, ja, dat is inderdaad wel nodig, denk ik. Um, oké, okay, nou ja, we praten straks uh, uitgebreid verder. En uh, waarschijnlijk ook met Marnix Noorder die nog uh, ergens rond uh, Hilversum cirkelt. Maar we kijken eerst even terug op de afgelopen politieke week. MUZIEK Weekoverzicht. Het was een week waarin, na weken van aandacht voor het buitenland... de focus in één klap op het binnenland wordt gericht. Het schietincident in Alphen aan de Rijn schokt het land. En dus spreekt de premier. Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. De gebeurtenis relativeert al het andere. Maar al het andere gaat wel gewoon door. Er zijn feestjes te vieren. Ja, voorzitter, allereerst uh, mag ik... Uh... Namens de hele regering, het kabinet, want het kabinet spreekt met één mond... Uh, de heer Plasterk, van harte feliciteren met zijn verjaardag. En van eerdere feestjes worden de gevolgen afgehandeld. Mag ik zeggen dat het goed is doorgepimpeld? Ja. Ook daar hebben we niet veel aan, hè? want wat is dat dan? Als u er echt in geïnteresseerd bent, ja, dan ben moeten we, dan we u doorvragen. Ja? Want goed doorgepimpeld, dat is voor één iemand twee glazen... en voor iemand anders tien. Ik zou zeggen een fles of acht... De kater van een dinertje met grote gevolgen. Een politicus die voor de rechtbank staat. Dat ligt de meeste mensen zwaar op de maag. Nee hoor, ik ben blakend van gezondheid, zoals je ziet. Behalve als ze voor de rechtbank staan... zijn politici natuurlijk net als alle andere mensen. Er zitten nogal wat uh, ex-politici thuis op de bank. En de politici die niet thuis op de bank zitten... die zitten er heus niet altijd comfortabel bij. Voorzitter, de minister zegt dat hij balanceert. Volgens mij wiebelt hij, schuift hij... en probeert hij allemansvriend te zijn met dubbele mond. Een dubbele mond, die hadden we nog niet eerder gehoord. En deze kenden we ook nog niet. Nee, maar mevrouw Sargentini, ik ben bang dat u in het totale plaatje... te veel op twee benen hinkt. Hinken op twee benen, dat gevoel bekruipt ons vaker... als we de politieke hardloopwedstrijd van het afgelopen halfjaar bekijken. Ondanks een slechte score komen sommigen toch als winnaar over de streep. Sinds 1918 hebben wij een hele belangrijke rol in dit parlement... En tot mijn verbazing komen anderen daar nu ook achter. Dat was de SGP. Twee zetels in het parlement, toch ongekend machtig. Het resultaat is minder winkelen op zondag, maar ook uitstel van nare maatregelen voor langstudeerders en passend onderwijs. En voor dat onderwijs is trouwens het speelkwartier wel voorbij. En nu vind ik ook overigens wel dat de mensen uit het onderwijs... Nu moeten ophouden met bad gooien. Staatssecretaris Zijlstra neemt het zekere voor het onzekere. Beter uitstel nu dan sneuvelen in de Senaat. Hij voelde aan zijn water dat het nodig was. Ja, ik had er wel last van, maar elke keer als ik bij de artsen kwam, zeiden ze dat er niks aan de hand was. Een goed politicus gaat gewoon op zijn eigen gevoel af. En dat is een les voor iedereen. Nou, ik zou het iets anders formuleren, maar het komt ongeveer op hetzelfde neer. Tros, Radio 1. Ja, het is 16 minuten over 11 en u luistert naar Tros Kamerbreed. Met vandaag aan tafel. Uh, Twee Tweede Kamerleden. Mirjam Sterk van het CDA en Tovik Dibi van GroenLinks. En onderweg, eh, waarschijnlijk niet de hele dag hopen wij... Eh, Marnix Noorder, en die is PvdA-wethouder in Den Haag. En met hem gaan we ook vooral ook praten over het probleem van Europeanen... in zijn stad en in het bijzonder Polen. Maar we beginnen eerst even met eh, eh, Lampedusa en de vluchtelingen. Laten we, hoewel we de kranten er eigenlijk net al besproken hebben... toch maar even de Telegraaf meenemen groot op de voorpagina, dam tegen Tunesiërs. Het blijkt dat de vreemdelingenpolitie heel actief op Schiphol... en elders in het land gaat patrouilleren tegen uh, uh, Tunesiërs... die bevrijd zijn, maar het graag blijkbaar hier in Europa... en misschien wel in Nederland willen voeren. Uh, vieren. Uh, mevrouw Sterk, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Kan dat zomaar? Is dat een goede ontwikkeling? Een ja, beetje lekker controleren? Ik denk dat het zeer terecht is. Um, uh, Italië die heeft ervoor gekozen om mensen visa te verstrekken en waarmee ze dus niet meer gaan beoordelen of mensen arbeidsmigrant zijn of echt vluchteling. En op basis van het visum mogen ze dus door Europa heen reizen voor een periode van zes maanden. En het risico dat wij lopen is dat ze dus bijvoorbeeld in Nederland blijven hangen, als illegaal uiteindelijk. En dat ze daarmee oh, bij ons bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt komen, maar bijvoorbeeld ook uh, problemen gaan veroorzaken waar Martin Xenorder het straks over gaat hebben. Met het visum bedoelt u het humanitair visum dat Italië afgeeft. Ja, Want Italië de vluchtelingen heeft een... komen daar aan en Berlusconi heeft gezegd jullie krijgen een humanitair visum, mogen jullie de rest van Europa gaan brengen? Nou ja, laten we eerst zeggen dat het vooral asielzoekers zijn, Want de vraag is natuurlijk of het echte vluchtelingen zijn. En ik vind als het vluchtelingen zijn... dan horen ze inderdaad ook recht te hebben... om uiteindelijk opgevangen te worden. Dat kan ook in Nederland. Maar ik maak mij sterk dat er ook veel arbeidsmigranten onder zullen zitten. En ik vind dat die gewoon uh, eigenlijk teruggestuurd moeten worden. Maar die extra controles op Schiphol en in de rest van het land... daarvan zegt u dat is een goede zaak Ja, ik denk dat het een goede zaak is om te voorkomen... dus dat uiteindelijk... en dat zou vind ik eigenlijk elk Europees land ook moeten doen... Um, wij uiteindelijk zelf daar weer problemen mee krijgen. ik Dibi daarover. Extra controles op Schiphol, want die vluchtelingen... is eigenlijk de boodschap, die horen hier niet. Nou ja, heel begrijpelijk dat, dat we op zich gaan controleren... Op of um, deze Tunesiërs wel uh, kunnen voorzien in hun eigen inkomen. Dat, dat zijn vragen die je mag stellen. Maar ik vind deze discussie afleiden van een groter probleem... wat door Berlusconi, um, hoeveel moeite ik ook heb met die man... Um, op tafel is gelegd. En dat is dat landen aan de buitengrens van Europa... Um, Italië, Malta, Spanje, die krijgen altijd de eerste klappen... als er iets gebeurt in Noord-Afrika. En um, wij zeggen dan heel vaak, het is jullie probleem. Maar dat staat haaks op het idee achter Europa. Het is niet ieder voor zich, maar juist dat de som delen ons sterker maakt. En um, je ziet nu wel dat uh, Europa gedwongen wordt om na te denken... over een gezamenlijk asiel- en immigratiebeleid. Ja, maar kan... daar, daar is nu, nu juist een uh, probleem over. Maar als we dan nou gewoon even kijken naar de alledag van nu in ja. Nederland... Hè, straks misschien, als je op Schiphol zou, uh, zou wezen of elders in het land en er zijn mensen waarvan je denkt: Nou, god, misschien komen die wel uit Tunesië. Mm -hmm. Dan gaan wij zien dat die uh, gecontroleerd worden. Naar papieren worden gevraagd: Hebben ze ze niet? Moeten ze terug? Wat vindt u daarvan? Dat is toch een beetje om Nederlands. Dat zijn wij een beetje kwijt, dat beeld. Nou ja, um, ik merk al tien jaar lang... dat de discussie over immigratie nogal heftig is. Dus dit past op zich wel in die lijn. Lek, het allereerste wat ik zou willen zeggen is... tegen die jongeren, hoe begrijpelijk hun verlangen ook is... naar een leven in Europa en naar rijkdom hier in Europa... is laat die kans op vrijheid en democratie in je eigen land niet in de steek. Dus de inzet van Nederland en van Europa zou moeten zijn... deze jonge generatie helpen om hun land zelf verder op te bouwen. Daar hoor ik helaas het kabinet helemaal niet over. Um, daarnaast... Hoe pijnlijk dat ook is, we kunnen ze niet tegenhouden. Als ze visa krijgen van Italië, dan mogen, kunnen we ze wel controleren. Maar dan hebben ze drie maanden lang het recht om in die Schengenlanden... daar is Nederland er één van, om daarin vrij te reizen. Um, dus ja, je kan wel controles uitvoeren. Maar wat voor effect dat uiteindelijk he heeft op de instroom, is vrij beperkt. Ja, want hoe, hoe zit nee, dat eigenlijk, je kan mevrouw we... Sterk, met zo'n visum? Als je dat hebt, dat humanitaire visum van Italië... Ja. dan heb je het recht om binnen Europa te reizen. Ja, maar dat recht is wel gebaseerd op drie voorwaarden. Dat is ook ja. wat de Telegraaf natuurlijk ook zegt. van Je moet wel voldoende geld bij ja. je hebben. Je moet ook de juiste papieren hebben. En je moet niet geregistreerd staan... In, we hebben zo'n systeem hè, van de Schengen-landen ja. uh, Schengen waarin mensen staan die bijvoorbeeld uh, nou ja, misdrijven hebben gepleegd of uh, crimineel uh, activiteiten nou, hebben Als gegaan. dat nou allemaal oké okay. is? Als je... dat oké okay is, dan kunnen wij daar ook niks tegen doen. Maar als dat niet oké okay is, dan kunnen wij wel zeggen dat ze terug moeten naar Italië. Ja. Premier Rutte heeft daar iets over gezegd. Vorige week al, want uh, die was behoorlijk boos op uh, Italië, dat uh, dat dit humanitair visum werd afgegeven. Hij liet zich uit in niet te verstaande bewoordingen. Luisteren we even naar? Ja, daar maken we ons wel zorgen over. Omdat het natuurlijk niet zo moet zijn dat we dadelijk zeggen... Ja, Italië geeft visa en dan vallen ze onder Schengen... en dan kunnen ze vrij gaan reizen. Als dit soort mensen binnenkomen terwijl er geen noodzaak voor is. En één land ineens 20.000, wat is het? Ik geloof 20.000 gaat het om visaverleningen doet. Om dan te zeggen, ja, dat is prima, maar dan blijven ze wel bij jou. Dat is echt een Italiaans probleem. Wat... Echt een Italiaans probleem, zegt Rutte daarover. Nou, ik, ik, ik, ik, ik, dat, dat is een dus fundamenteel ja, dat, ja. dat zie ik dus ook wel wat genuanceerder, hoor. En um, Liers heeft natuurlijk ook aangegeven dat we ook wel hulp willen aanbieden maar dan wel op de plek waar nu het probleem ligt. En uh, dat vind ik iets anders dan zeggen. Uh, zoals misschien heel sterk de minister-president nu zegt... van we willen er helemaal niks mee te maken hebben, zo lijkt dat. Ik vind wel dat wij een verantwoordelijkheid hebben... ook in Europees verband natuurlijk... om die landen aan de buitengrens te ondersteunen. Dat doen we overigens ook met Griekenland... waar natuurlijk ook veel ja, uh, dat, migranten komen. Dat, dat klinkt heel mooi, aan de buitenkant ondersteunen. Maar tof ik die Diemen? Nou ja, allereerst de woorden van onze premier. Kijk, achter die grote woorden gaat een enorme machteloosheid schuil. Want we hebben helemaal geen enkele zeggenschap... Over over um, die mensen als ze eenmaal visa hebben. Zo simpel is het. Je kan ze inderdaad controleren of ze genoeg inkomen hebben... of ze niet met politie en justitie in aanraking zijn gekomen... en of ze wel de juiste papieren hebben. Maar als, dat, als ze dat hebben, dan kunnen ze overal in Europa reizen. En voor je het weet zijn ze hier dan ook permanent gevestigd... als ze, als ze um, een plekje vinden. Um, dus ik denk dat het allerbelangrijkste wat wij zouden moeten doen... Ik ben het eens met mevrouw Sterk, arbeidsmigranten zijn geen vluchtelingen... en dus zou je als eerst moeten zeggen er is op dit moment geen plek voor jullie om hier te blijven... Maar, maar is om die landen zelf op te bouwen. Maar is dat dan niet raar? Want wij staan allemaal juichend aan de kant... als we zien hoe die jongeren, hè, met name de jongeren waren het toch... In, in, in Egypte, in Tunesië... die zeiden van, wij willen een betere toekomst... wij willen ook een stukje van die welvaart... wij willen onze vrijheid. We stonden juichend aan de kant toen die jongeren dat deden... maar op het moment dat ze zeggen... en dan komen we ook om een stukje van die welvaart te halen... dan zeggen we, nou, niet hier. Nee, ja, maar ik denk, ik ben het ook eens wat met de heer Dibi uh, zegt... Ik denk ik denk juist dat het van belang is dat bijvoorbeeld ook de Europese Unie uh, dat democratisch proces in Tunesië gaat ondersteunen en gaat zorgen dat deze jongeren samen met elkaar dat land kunnen opbouwen. Kijk, maar arbeidsmigratie. Hoe, hoe, hoe kan dat dan concreet? Werkgelegenheid stimuleren. Ja, Werkgelegenheid stimuleren. Bijvoorbeeld uh, st uh, ondersteuning bieden bij het opbouwen van een goed rechtssysteem... opleiden van rechters. Uh, er zijn uh, het opbouwen van onderwijs, uh, goed onderwijs. Kijk. Tunesië begint natuurlijk niet helemaal op nul, uh, maar er is natuurlijk heel veel te verbeteren. En ik denk dat het heel goed zou zijn als vanuit Europa, en wellicht ook vanuit Nederland, daar uh, uh, hulp aan wordt maar als, als Een soort als, als, als, Europees missiewerk. Ja. ja, bijvoorbeeld wat aansluitend bij wat Margriet zegt. Uh, kunt u zich het eigenlijk, uh, even los van alle politieke uh, gevoeligheden daarbij, uh, iets bij voorstellen? Dat die jongeren zeggen van wij willen gewoon hierheen, want hier is het gewoon beter. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. En de wereld is onrechtvaardig verdeeld. En ik heb het geluk dat ik in Nederland ben geboren ja. en niet in Tunesië. Maar we hebben uiteindelijk wel uh, toch een systeem met elkaar afgesproken. Waarbij wij vinden dat als uh, mensen echt moeten vrezen voor hun bestaan, hè, de vluchtelingen... dat we die ruimte moeten bieden. Het, kan, het is ook ja. gewoon uiteindelijk geen oplossing natuurlijk... om iedereen die maar naar Europa wil komen, hierheen te laten ja. komen. En we doen dat natuurlijk wel op basis van de werkstellingsvergunningen. Dus als we zien, er is een gat in de markt, we hebben mensen nodig... dan komen wat mij betreft ook die mensen uit Tunesië daarvoor in aanmerking. Dus als het ons uitkomt wel. Uh, ja. Kijk, al sinds ik klein ben en naar Marokko op vakantie ga, willen mijn neefjes en neefjes al naar Europa komen. De noodzaak is nu groter. Ik wil ook benadrukken dat het in een bootje stappen... Dat dat een enorme stap is. Ik bedoel, ik ken mensen in Marokko die kinderen hebben verloren omdat ze zijn verdronken. We hebben ook bij voor Lampedusa, voor de kust van Lampedusa, gezien dat er bijna 250 mensen zijn verdronken. Dus het is heel begrijpelijk. En dat ze überhaupt die stap nemen, zegt ook wel hoe uitzichtloos hun situatie is. Maar um, ik denk echt dat we. Um die landen zelf moeten helpen om zich verder op te bouwen. En ik vind dit wel een belangrijke opening van mevrouw Sterk, want dit heb ik nog niet gehoord in de Kamer. Als zij zegt, we staan ervoor open om die landen ook vanuit Nederland te ondersteunen... bij bijvoorbeeld democratiseringsprocessen, maar ook bij werkgelegenheidsprojecten... dan zou ik die handschoen heel graag willen oppakken bij deze... en daar in de Kamer ook werk van willen maken. Want wat, wat denkt u dan, als u dat hoort? De ontwikkelingssamenwerking moet opeens verhoogd worden in geld? Of? Nou ja, dit soort jongeren. Als we afspraak kunnen maken met jongerenorganisaties daar... of met belangrijke organisaties die echt ontwikkeling willen ondersteunen... dat niet in hun eigen zak steken, maar verandering willen... en dan kan dat effect hebben op, wat, op de ontwikkeling in die landen. Ja, ik bedoel, het zal allemaal heel klein, klein stapjes zijn, maar het zijn wel... Uh, wij, wij zijn een klein land, we kunnen een kleine rol spelen. Ah, er is natuurlijk ook een organisatie die uh, zich richt op landen... om de democratis, democratiseringsprocessen uh, daar op gang te brengen. Ik ben even de naam kwijt. Maar misschien kijk even naar meneer Dibi of die dat weet. De, de MD... De, de, uh, dat ik, weten wij nou ja, niet. niet maar ja, maar ik ik, ik, ik zou toch even Dat stellen. u zo'n organisatie schrijft. Maar de, de concrete vraag is natuurlijk... Ja, maar dat is welke manier gaat het ja, dat steunen? Nou ja, ik weet niet of wij als fractie daarheen moeten vertrekken om het maar even heel plat te zeggen. Nee, nee, maar wat niet. ik bedoel te zeggen is dat die, over. die organisatie die wij dus financieren als overheid om die democratie te bevorderen. Je zou kunnen denken, Bijvoorbeeld, en het geldt overigens ook voor Egypte hoor, laten we het niet alleen over Tunesië hebben. En hopelijk uh, misschien ook uh, over een tijd uh, voor Libië. Ja. Dat je Syriën, kunt Bahrein, ook het een die uh, organisatie daar zou kunnen laten werken hm. om die processen op gang te brengen. En daar hebben ze ervaring mee. Toch even naar de Europese component. Want is dit niet ook een test voor de Europese solidariteit? Ja. Een grote test. En als wij de landen aan de buitengrens van Europa nu in de steek laten. dan is dat ook wel enigszins het failliet van, van Europa. Dat door nationale debatten over immigratie en asiel. die enorm verhit zijn, niet alleen in Nederland. dat we, ons daardoor, dat we daardoor vergeten wat het idee achter Europa altijd was. Is, is het inderdaad een nationaal. Ik bedoel, wordt het, wordt het dusdanig beïnvloed door dat nationale debat wat wij hier hebben? dat we dit soort besluiten nemen? Absoluut. De PVV in Nederland speelt natuurlijk... een enorm belangrijke rol in het handelen... van minister Leers en van premier Rutte. Ik bedoel, uh, uh, Geert Wilders doet constant... dienstopdrachten via Twitter. Minister Leers, u moet nu dit regelen. Premier, u moet nu dit zeggen. En dat gaat bijna altijd over immigratie en asiel. En um, daarachter, hoe stoer het ook klinkt... is dit wel een enorme machteloosheid... omdat we nou eenmaal weinig daarover te ja, zeggen nou. hebben. Maar nou, voorst... Ik zie dat iets ja. anders. U Uw minister zit vast aan de Twitter-opdrachten. Uh, ja, nou, ik geloof niet eens dat Gert Leers op de Twitter zit. Dus volgens mij ziet hij die berichten nou, niet Nou, Maar even voordat, voordat, ik... voordat u verder gaat. Uh, vorige week gaf uh, minister Leers dat de aanleiding was daarvoor... Het, uh, het kunnen blijven van het Afghaanse meisje Sahar. Toen werd daar de vraag gesteld, u loopt met dit onderwerp... Uh, wel op kousenvoeten. Hij gaf dat wel toe. En dat komt natuurlijk ook door de PVV. Daar, daar deed hij niet ingewikkeld over. Nou, Het is natuurlijk zo dat we met de, de, de uh, PVV een gedoogconstructie hebben op een aantal thema's. Dat is natuurlijk immigratie. Maar als het over dit punt gaat waar we het nu over hebben. Over Lampedusa. Dat is iets wat de CDA-fractie uh, in het verleden ook uh, zou hebben gezegd. En wat Gert Leersus in het verleden ook had kunnen zeggen als minister voor het CDA. Want wij willen gereguleerde migratie naar Nederland als het over arbeid gaat. En we willen de echte vluchtelingen op kunnen vangen. Maar wat Italië nu, do nu doet, is niet meer kijken welke mensen bij hun binnenkomen. Iedereen een visum geven met als gevolg dat ook bijvoorbeeld zo'n P van A wethouder als Marnix Noorder... Uh, nu zegt over de Polen, uh, wij kunnen het niet meer aan, uh, de problemen die we daarmee hebben. Maar dat straks misschien ook over de Tunesiërs moet gaan zeggen. Wat Gert Leers ook probeert, is Europese regelgeving aan te passen. Ja, daar, daarin vinden we wat meer voorbeelden terug hè. Uh, in het gedoogakkoord. Allerlei Europese regelgeving moet worden aangepast. Meneer Dibi, dat zijn vaak kwesties van hele lange adem. Ja, enorm lange adem. Ik heb het een beetje berekend hoe lang het duurt... voordat zo'n richtlijn um, uh, uiteindelijk er doorheen komt. Dat zijn soms processen van vijf tot tien jaar. En bij immigratie is dat vaak nog veel langer. Um, en ik voorspel en dus... ook... Nou, ik voorspel dat dit waarschijnlijk de... Um, Genadeklap voor het kabinet op een gegeven moment wordt. Want de PVV zal op een gegeven moment zien dat minister Leers met lege handen terugkomt uit Europa. Um, en daar. Op een gegeven moment conclusies aan verbinden. Zelfs de um, makkelijkere voorstellen, de strafbaarstelling van illegaliteit, waar mijn fractie fel tegenstander van is, um, is hem nu al misschien niet haalbaar meer. En dat is zeg maar een van de makkelijk haalbare uh, voorstellen uit het gedoogakkoord. Dus ja, ik voorspel echt dat het kabinet op dit punt um, zichzelf uh, in een onmogelijke positie heeft gebracht. Nou ja. Ik, ik zie dat ook anders. Kijk dat het dat het lang gaat duren. Uh, dat wil ik zeker erkennen, Want die richtlijnen zijn vaak al heel oud. Die komen soms uit de jaren zestig. Die heb je ook niet zomaar veranderd. Ja. Maar ik zie wel, als ik in Europa kijk... ook op het terrein bijvoorbeeld van integratie... ook in andere landen, Hetzelfde inmiddels discussie. een verandering. Als je kijkt naar Duitsland... ik weet nog dat ik een aantal jaar geleden... mij hard maakte voor die inburgering in het buitenland. En dat een heleboel fracties in de Kamer zeiden... oh, maar dat gaat je niet lukken en dat kan niet. En hoe kun je dat nou vragen van mensen? En dat wij daar in Nederland, als Nederland in Europa in voorop liepen. Maar Duitsland gaat inmiddels al verder dan wij ook Frankrijk is bezig met die inburgingscursus. Omdat men zien dat het uiteindelijk ook voordelen heeft. Omdat mensen beter voorbereid naar Nederland komen. Dus in die zin hebben wij denk ik een beetje de wet van de remmende voorsprong. Dat geldt ook voor die richtlijnen. Maar ik ben veel minder pessimistisch dan GroenLinks op het feit dat we uiteindelijk denk ik een aantal van die richtlijnen zeker wel aangepast zullen krijgen. Ik ben heel erg benieuwd welke. Ja, nou. niet lang voor de medewerking. De belangrijkste is de gezinsmigratie. Nou, het is even een Nou, die gezinshereniging Richtlijn. Ik, merk als ik, ik heb pas bijvoorbeeld ook gesproken met uh, ka kamerleden uit Zweden. Uh, ik merk dat de problemen rond migratie uh, in steeds meer landen... gewoon wel een uh, onderwerp van discussie beginnen te worden. Ik zie ook, en dat vind ik op zich geen positief gegeven... maar dat ook in andere landen partijen als die van de PVV uh, opkomen... dat geldt bijvoorbeeld ook voor Zweden. Dus het zal zo zijn dat de druk op deze discussie... ook in andere landen groter wordt. En ik verwacht dus ook dat het helemaal niet is om te veronderstellen dat die richtlijnen aangepast zullen gaan worden. En nou ja, of ze dan op alle punten uh, aangepast zullen gaan worden, dat is natuurlijk de vraag. Maar bijvoorbeeld wat u goed zou vinden dat aangepast moet worden en wat u vindt. Onacceptabel zou vinden wat mogelijk aangepast wordt? Nou, wat ik goed zou vinden is als het mogelijk zou zijn dat we bijvoorbeeld uh, op het uh, terrein van uh, het, uh, het steeds maar halen van een huwelijkspartner uit het land van herkomst als je je vrouw hier hebt mishandeld. En ik zeg echt niet dat dat mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. aan de orde van de dag is, maar dit is wel iets waar wij volgens mij als Kamer in een breedte eigenlijk het wel over eens zijn. Ja, als wat, dat bijvoorbeeld aangepast zou uh, kunnen worden. Wat het worden. gekke is, is dat nee? ja. de groep um, uh, huwelijksmigranten, waar het heel vaak over gaat, dat is nog maar een piepkleine groep. Groep. De overgrote vorig jaar was record recordjaar immigratie. Overgrote groep mensen die naar Nederland komen zijn mensen uit EU-lidstaten. En in het gedoogakkoord kan ik geen enkele maatregel aantreffen om die instroom te stoppen. Dus ik vind het ook zo. Soms... Zou je dat dan willen? Nee, ik ben voor vrij verkeer van personen. Ik vind ja. wel dat we strenger moeten gaan inburgeren bij uh, uh, als het gaat om Oost-Europeanen. Maar het uh, punt wat ik wil maken is dat het ga, dat het bijna fact-free politics worden. Met hebben we denken aan Marokkanen en Turken die hierheen komen en vrouwtjes die hier onderdrukt worden in huizen, terwijl de overgrote groep... echt een totaal andere groep is. Ja. En daar doet het kabinet niks tegen. Ja. Um, dat is wel iets wat niet, voor heel veel mensen nog totaal niet duidelijk is. Nou, Volgens mij is het kabinet juist ook bezig, en daar gaan we het zo ook over hebben... om bijvoorbeeld veel meer druk te zetten op de inburgering... van die uh, Oost-Europeaanse uh, uh, medeburgers, om maar zo te zeggen. Ja. Omdat wij wel zien dat dat een probleem kan worden. We hebben natuurlijk 30 jaar geleden uh, van de uh, gastarbeiders... die naar Nederland kwamen, niet gevraagd... Om om ze Nederlands te laten leren, met als gevolg toch wel de problemen... die we nu zien, ook bij de kinderen op school, om maar ja, daar te absoluut. kijken. Dus wij willen voorkomen dat dat eigenlijk ook voor de oost europeanen zou gaan gelden. Dat blijkt vrij ingewikkeld, omdat je natuurlijk te maken hebt... met vrij verkeer van personen. Maar ik, ik vind wel dat we de maximale druk erop uit moeten oefenen... Uh, ja, om te voorkomen dat we over 30 jaar op dezelfde hetzelfde manier hetzelfde praten probleem. over de Polen... als we nu helaas over de gastarbeiden ja, spreken. En wat, wat, wat zou u absoluut onacceptabel vinden, wat nu misschien door die, die druk en door die discussie eh, misschien zou kunnen gaan veranderen. Nou, ik zou het ontzettend jammer vinden als wij bijvoorbeeld uh, niet meer uh, van mensen zouden mogen vragen dat ze zich op een goede manier voorbereiden om naar Nederland te komen en de taal leren voordat ze naar Nederland komen. Dus de heenburgering thuis, zeg maar. E maar. Nee, in de landen van herkomst. Ja, en je natuurlijk... ziet natuurlijk op dit moment dat dat onder druk staat voor wat betreft Turkije. En dat is toch, de, ik geloof, de derde groep uh, van uh, migranten die nee. naar Nederland komen. En we zien dat de, de problemen onder een aantal Turkse migranten natuurlijk toch best wel aanwezig zijn nog steeds, ook onder de Kinderen. En ik zou dat ontzettend jammer vinden omdat we dan steeds weer met een andere halfgeneratie generatie beginnen in plaats van met de tweede generatie. Stov ik die daar nog even over? Ja, een vraag ook. Nou over. Ik bedoel, um, ik ken mevrouw sterk als iemand die best wel hard kan zijn op immigratie, maar ook wel. Uh, ruimhartig als het gaat om kwetsbare groepen. En ik vind de strafbaarstelling van illegaliteit... daar is nu heel veel discussie over. En heel ja. veel kerken komen ook ja. in opstand. Ik ben heel erg benieuwd hoe mevrouw Zerk daarmee wil omgaan. Nou, dat is heel goed dat je dat zegt. Want ik, ben, ik vind het heel erg belangrijk dat wij als CDA... daarin kunnen laten zien wat onze positie daarin is. Want wij hebben ook gezegd, toen dit in de Kamer besproken is... dat het natuurlijk niet bedoeld is, dit artikel... om mensen die illegale helpen... of illegale, waar we eigenlijk geen last van hebben... in de gevangenis te zetten. Dat kan echt niet de bedoeling zijn. En als wij in het kabinet zitten is al dat wat ons betreft ook niet op die u manier U zit in gebeurend. het kabinet. Ja. Uw partij nou, zit ik, in het kabinet. Ik zit zelf niet in het kabinet. Maar onze nee, maar partij. Ja, dus nee, maar zeg maar dus nog ook even duidelijk wat u waar, vindt. Nou wat, wat, nou, wat ons betreft bedoeld is in het regeerakkoord... Huh? is dat het gaat om criminele illegale die veel plegers zijn. Hmm. En het geeft gewoon een strafverzwaringsmogelijkheid... op het moment dat die illegaliteit ook uh, strafbaar wordt gesteld. Oké, okay, dus, dus, dus, een totaal dus even een dan wat de PVV denkt en, dus, en de denkt. Ja, want ja, nou, dus nou, illegale, illegale die niet crimineel zijn. Illegale die niet crimineel zijn. niet snel het risico lopen dat ze opgepakt worden en in de gevangenis zullen worden een hele gezet. belangrijke uitspraak. Maar dat heeft mijn uh, woord, of mijn, onze woordvoerder Remo Knops ook al eerder bij het debat natuurlijk bepleit. Want wij hebben ook gezegd, het kan niet zo zijn dat mensen die uh, vanuit barmhartigheid, en dat zijn natuurlijk ook vaak kerken, nee. een illegale vrouw uh, die op straat zwerft willen opvangen, vervolgens het risico loopt dat ze opgesloten wordt in de gevangenis. Wat ons betreft kan dat niet Oké. Okay, uh, gebeuren. Okay. Nou ja, dat is wel een duidelijk ja. punt. En ja, illegaliteit dat... op zich is ook niet crimineel, zegt u daarmee. Nou ja, het wordt wel straf Gesteld, maar het is niet de bedoeling van die strafbaarstelling om nee. zomaar illegale. Op te, sporen, op te sporen en op te, pakken. En op te pakken. Maar oh, wel ja. om bepaalde strafbare. Uh, uh, er zijn gewoon ook illegale. Ve ja. die veel plegers ja, ja, ja. zijn die. die overlast ver verzorgen in grote steden. Dus is, en daar, wil je, daar kun je dan wat extra mee doen. Dus okay. het is eigenlijk een soort uh, gedoogvariant ten aanzien <laughs> van de illegaliteit. Nee, het is een middel die je aan de politie geeft. maar ook aan de. Het Openbaar Ministerie om harder te kunnen optreden tegen veel overlastgevende illegale. Oké, okay. we hebben het over illegaliteit, we hebben het over solidariteit. Europese landen onderling en ook ons land met uh, mensen uit andere landen. Inmiddels bij ons binnengekomen Marnix Noorder, P van de A-wethouder in Den Haag. Hartelijk welkom, meneer Noorder. No, ja. Um, uh, ja, we gaan het met u maar meteen hebben over uh, eventuele overlast van Oost-Europese. Inwoners van uw stad, het, het wordt moeilijker om langere tijd in Nederland te blijven vindt het kabinet of wil het kabinet. En ge wie geen werk meer heeft, moet ook weg. Het wordt moeilijker om een bijstandsuitkering te krijgen. Taalkursussen moeten uh, nu uit eigen zak betaald gaan worden. Uh, in Den Haag wonen en werken heel veel Polen, meneer uh, Noorder. Uh, een paar maanden geleden had u het zelfs over een tsunami aan Oost-Europeanen. Kunt u eens even schetsen de situatie in Den Haag op dit moment? Ja, wel hoor. Het is uh, een situatie die in een aantal andere grote steden ook is... <coughs> maar ook op, uh, in een aantal plattelandsgemeenten. En dat is dat er even bij Den Haag, want daar is bent u wethaar, ja, Daar weet u mee goed. veel van. Um, dat hele straten, hele uh, buurten en wijken uh, snel veranderen van, uh, van kleur en samenstelling. Dat er heel veel mensen uit uh, nou, Polen, Bulgarije komen wonen. Um, en uh, op zich is het heel goed dat er, dat er mensen van buiten Nederland naar Den Haag toe komen om hier te werken. Hè. We hebben de handen uh, ook nodig, om het zomaar te zeggen, in de kassen, maar ook uh, in de schoon, uh, schoonmaakactiviteiten. Uh, maar u noemde maar, het een tsunami. Ja, want het zijn er wel heel veel. Het betekent dus dat je het gevoel uh, toch hebt van verrek, ik heb weer nieuwe buren. En die versta ik al helemaal niet. Um, uh, maar ook andere gewoonten die in zo'n buurt uh, ontstaan. En ik vind dat we er echt onvoldoende oog voor hebben. Ja, wat en... doen Polen anders dan uh, wij? Uh, nou, onder andere dat op het moment uh, dat ze vrij zijn van uh, werk... en het is, uh, het is niet al te uh, slecht weer... koop ze bier bij de supermarkt ja, en dat gaan ze in ik groepsverband... Ook een ook Nederland ik Nederland. Ja, ja, maar die gaan ze in groepsverband uh, buiten uh, uh, nou, op straat opdrinken. En dat mm. leidt uh, in feite tot een uh, ja, uh, heel veel gezelligheid. Gezelligheid, maar ook... Uh, plassen tegen de muren aan. Mm. He, ik, dus, ik, ik wil uh, Alger zo bijna uh, ja. noemen. Ja, ja, maar het, ja. ja, Ik zou <laughs> zeggen, kom eens langs in, uh, in, uh, in Transvaal, in de Rivierenbuurt, en dan zie je het. Vindt u dat het gebaggetaliseerd wordt? Ja. En uh, op het moment dat je, ik zeg dat dus volmondig ja, op het moment dat je met mensen uit die buurt spreekt. die zitten tot hier, ja het is raar, dus je kunt niet zien dat ik het boven nee, mijn hoofd maar het, waar, is, het behoorlijk is echt, hoog. Ja, echt. Ja. Water tot boven de lippen. En dan, uh, dan denk ik, ja, uh, die, die, die, die, die salonvee taal van. ach, het valt allemaal mee en die doen, doen niet zo moeilijk. dan snap je de dus stad niet. Dat... Dus, dus die maatregelen die ik zojuist noemde, hè, die, die het kabinet uh, wil: strengere regels, uh, uh, minder bijstandsuitkeringen uitging te krijgen, daar bent u blij mee. Ja, maar ik ben ook heel erg blij mee... dat in datzelfde uh, verhaal van het kabinet uh, staat... want ik heb er hard aan meegedacht... samen met een aantal andere collega's uit Grootsteden... Uh, aan, aan dit pakket. Hier zitten ook hele harde maatregelen in... tegen uitzendbureaus... die uh, uh, misbruik maken van de mensen... die zich in feite uh, schuldig maken aan mensenhandel... Uh, aan een soort moderne slavernij. Zo noemen de Poolse mensen dat zelf ook... Uh, waardoor er echt schandalige toestanden zijn. Uh, en dat zijn, zijn Nederlanders hè, die dat doen, ook, die uitzendbureaus. Uh, Ook, maar bijvoorbeeld ook uh, mensen met een, uh, een Turkse achtergrond, een Bulgaarse achtergrond. Dus alle nationaliteiten kom je daarin tegen. Uh, maar één ding hebben ze gemeen, en dat is dat ze heel vaak maximaal misbruik maken... van de kwetsbare situatie van de Poolse, Bulgaarse mensen. En dat is meer dan schandalig. He, dus uh, uh, werktijden van, uh, van meer dan tien uur uh, per dag... gecombineerd met het niet uitbetalen van het salaris... En op het moment dat mensen na twee, drie maanden zeggen... en nou stop ik echt met werk, zijn ze hun baan kwijt, staan ze op straat... zonder een cent ooit te zien van waar ze voor hebben gewerkt. Dat type situaties. En dat, is, dat komt meer voor dan je, dan je denkt. Nou, wat ik heel, heel fijn vind, is dat ook daartegen keiharde maatregelen zijn afgesproken. Hoge boetes, lik op stuk... tegen zowel die uitzendbureaus... maar ook tegen uh, die inleners, zoals dat heet. Dus de kassen en dergelijke. Ja, die, het, uh, die er gewoon... Uh, uh, vet misbruik van maken. Die zich overigens al, al heb ik begrepen... zorgen maken als die maatregel zo snel van kracht wordt dat ze straks uh, personeelstekorten hebben. Dat denk ik niet. Er is op zich genoeg personeel. Zowel uh, is dat bij uh, uh, mensen uit, uit Oost-Europa. Want ze zijn hier van harte welkom om te werken. Dat is geen hmm. punt. Uh, maar... Maar we hebben natuurlijk ook genoeg Nederlanders in de kaart te bakken... Uh, die ook heel goed daar zouden kunnen werken. En ja, het is illegaal natuurlijk goedkoop werkkracht inhuren. Ja. Maar dat is dus nu even uh, uh, verleden tijd. Ja. meer. Ja. Nou, wat betreft even die opmerking over die uh, werkgevers... die nu uh, stijgeren vanwege die vergunningen. Dat gaat over uh, Brabant, waar inderdaad de aardbeienpluk eraan zit te komen. En waar nu ineens plotsklaps natuurlijk dat vergunningenverhaal uh, komt. Nee, niet plotsklaps. Als klaps, dat was er al. Ik Alleen hebben wel... we nu gehandhaafd door de minister. Ja, en dat ik, is goed. Ik vind wel dat... Um, kijk, werkge werkgevers moeten zich wel kunnen voorbereiden op die maatregelen. En ik vind wel... Daar hebben we hebben als CDA aan de Kamer daar ook van uh, gevraagd aan minister Kamp. Kijk daar nou naar. Dat uh, die Romeinen nu niet ineens en uh, niet mogen komen... om daar uh, die aardbeienpluk te gaan verzorgen. Dus wat betekent dat concreet? Nou, dat wij vinden dat in ieder geval voor dit jaar... daar nog wel even naar een mogelijkheid voor moet komen. Dus dat... gedoog beleid voor één jaar? Nou ja, het, van... ik, vind, ik vind dat je ook als overheid betrouwbaar moet zijn. En... Hmm. Uh, dat is op dit punt nu uh, aan de orde. Dat de overheid ineens een ander beleid wil gaan voeren. En dat deze werkgevers daar op dit moment nu slachtoffer van worden. Ja, dat is toch een merkwaardig verhaal als ik het mag uh, zeggen. U wilt toch niet aan de minister vragen dat hij uh, moet toestaan dat de wet wordt ontdoken. Dan moet u de wet veranderen. Moet u niet de minister uh, verwijten dat hij zijn eigen wet niet uitvoert. Nee, maar ik, ik vind dat wij de, de werkgevers de tijd moeten geven nu op deze sector om zich daarvoor te bereiden. Wij zijn er niet op uit, namelijk om tuinders te pesten... of zo met deze maatregelen. Het gaat erom dat wij misbruik aan willen pakken... dat we illegaliteit tegen willen gaan. Dat is het uitgangspunt ook van de brief van minister Kamp. En maar ik vind dat we daarmee dus niet deze werkgevers... nu op dit moment in de problemen moeten gaan brengen. Maar mevrouw Maar is het niet een beetje raar, een beetje raar om te zeggen... van de situatie van uitbuiting en uh, uh, nou ja, zo'n beetje zo de situatie... zoals de heer Noorder die zojuist schetste... die laten we gewoon nog een jaartje voortbestaan. Nee, Je mag toch is... ook van een overheid... Verwachten dat hij zo betrouwbaar is dat hij zijn eigen... Nee, ja, maar dit gaat uitvoert? over een spe specifieke situatie in Brabant. Dat gaat over Roemeense werknemers. Mm. Dat is iets anders dan de situatie waar die in Noorder op... Uh, nee hoor, uh, het is struid. precies dezelfde situatie. En waar wij overigens het uh, van harte eens zijn... en waar wij ook al tijden uh, aandacht maar, voor vragen maar, maar, maar Noorder zegt, het is precies dan. dezelfde ja, situatie? Ja, ik de situatie uh, uiteraard goed. Uh, uh, kijk, Bulgaren moeten een terwijksvergunning hebben het nog. Het gaat over Roemenen. Ja, voor de Roemenen geldt hetzelfde. Ja, maar goed, het gaat dus over een ja, andere ja, zaak. Nee, nee, nee dit voor de Roemenen geldt ook precies dezelfde regels. Geven. Ze moeten een terwerkstelsvergunning hebben. Op het moment dat zij uh, die niet hebben en toch te werk worden gesteld, zijn ze hier op niet-legale gronden. En ik vind het heel goed dat de minister zowel uitzendbureau als een inlener. Aanpakt die zich bezighoudt met illegale activiteiten. Ja, maar dan een andere vraag. Ik vind nee, het toch nee, nee, een rond verhaal wat u Niet een andere vraag. Ja. Even bij deze, deze kwestie, kwestie blijven. Ja, deze kwestie. Het probleem is dat deze werkgevers heel vaak hebben gevraagd... geef mij dan mensen uit die kaartenbakken. En dat is overigens ook iets wat ik bij de heer Noorder neer wil leggen. Want als die mensen uit die kaartenbakken zouden kunnen komen... en die zouden inderdaad op dat werk verschijnen... hoef je dus ook geen beroep te doen op die Romeinen en die Bulgaren... Precies. met die werkstellingsvergunningen. En dat is nu het probleem in Brabant. Die mensen kunnen op die korte termijn niet meer worden levert worden, nu daar ineens strak op gehandhaafd wordt. En eerder gebeurde dat dus niet dat die mensen werden aangeleverd en dus waren die tuiners aangewezen op die mensen uit Roemenië en Bulgarije. Tovek uh, Tibi, u zegt precies. Nou ja, De kritiek op uh, werkgevers is deels terecht, maar deels ook onterecht, omdat inderdaad zij gewoon niet genoeg werknemers kunnen vinden om dat die kaart te bakken. Um, en dat, aan wie ligt dat? Uh, nou ja, dat is moeilijk. Het is heel moeilijk om mensen te activeren om aan het werk te gaan die lang aan de zijkant hebben gestaan. Nee, dat ligt aan gemeenten. Gemeenten moeten voor zorgen dat de mensen in hun stad die niet werken, maar wel kunnen werken, dat die gevonden worden en dat die ook uh, gekoppeld worden aan, aan een baan. En hoe zou je dat kunnen stimuleren? Nou ja, door. Um, ja, dus het klinkt allemaal heel clichématig. Dus het is, het is niet iets wat van de een op de andere dag beter gaat. Maar gewoon door samenwerking tussen al die partners die je hebt. In Amsterdam is het Dienstwerk en Inkomen heet dat. Ik denk dat het in Den Haag anders heet. Maar dat zijn mensen die weten wie er werkloos is, wie er een WW-uitkering ja, krijgt. Maar of mensen wat hebben, gewoon, die hebben misschien helemaal geen zin om bij te plukken. Nee, dat, dat, dat, is, dat is dan goed. Maar dan, dan moet je ook niet piepen als je geen uitkering krijgt. Okay. Want dat dus... zou het gevolg moeten zijn, vind nou ja, ik. ik vind wel dat je best. Ik, GroenLinks is een partij. Um, we zijn een linkse partij, maar hebben we ook een partij die de arbeidsmarkt willen moderniseren... en de verzorgingsstaat willen moderniseren. Oké, okay, dus... Het is he, he, he, he, he, he, dus wel bela belangrijk om te weten. Want, dus uh, gewoon even dat, dat, dat we dat helder hebben. Dus als je wel aardbeien kan plukken... dat er niks met je mis is... maar je hebt er geen zin in, krijg je geen uitkering meer. Nou ja... Ja, het, als je niet wil werken, dan moet dat gevolgen hebben voor um, ja, dus ha de hand zei, die je ophoudt ja. uh, bij, uh, bij de overheid. Ja, ik ben wel heel blij met dit signaal, nu van GroenLinks. In Den Haag hoor ik van GroenLinks een andere uh, lijn. In de, in de gemeente Den Haag ja. bedoelt u dan? Uh, maar wij zijn vanuit het college, collega Kool is hier ook met deze lijn juist zo uh, precies bezig. Hè, van prima dat mensen in uitkering uh, zitten als ze niet kunnen werken. Maar als ze wel kunnen werken, ja, krijg je werk aangeboden. Accepteert niet, dan moet het consequenties ja. hebben. Is dat, is dat een echte officiële GroenLinks-lijn? Dat ja, u zegt van, uh, vanaf het moment dat je niet wil werken, dan uh, houdt de uitbetaling ook op? Nou ja, je moet ook kansen krijgen om te gaan werken. Ik bedoel, Het is, makkelijk, het is heel makkelijk gezegd van mensen willen allemaal niet werken... en nee, dus moeten ze nee. maar geen uitkering krijgen. Dus het is heel duidelijk. Maar je, je weet dit staat... waar die aardbeien dit, liggen... Dit en is... je weet hoe je er moet komen. Nee, nee dit is een officiële lijn van GroenLinks. Het staat ook gewoon in ons verkiezingsprogramma. Okay. Ik wilde wel een ander uh, algemeen punt maken. Kijk, ik heb heel veel respect voor een wethouder die zo betrokken is bij zijn stad. Het is ook een goed verhaal. Het is nergens voor nodig om vocabulaire van de, van de PVV over te nemen... om ons punt mm. te maken. Een tweede een tsunami. Punt is... bedoelt u dan, hè? De ja. uitdrukking tsunami, meneer Noorder, ja. die u ja. gebruikt. En een punt, als ik nog één punt mag maken, is... ik ben helemaal niet onder de indruk van de brief van minister Kamp. Ik krijg namelijk een sterk déjà vu-gevoel... als ik kijk naar wat er nu gebeurt met de Oost-Europeanen. Dat was precies hetzelfde wat er gebeurde bij de komst van de gastarbeiders. Denken dat ze weggaan, terwijl ze zich vaak permanent vestigen. Hier kinderen krijgen die hier naar school gaan. Allemaal in één wijk gaan wonen. En we leiden ze niet op. Ook bij de inburgering of onderwijs um, zeggen we niet... Uh, u komt hierheen, prima. Dan krijgt u meteen een aanbod om over te gaan inburgeren... of om een opleiding te volgen. En ja, dat maar... ontbreekt in die brief van het kabinet. En dat nou, is dit ontzettend jammer. Dat is niet helemaal jammer. waar. Alleen ik denk dat het aanvliegroute een andere is dan die van GroenLinks. De aanvliegroute van dit kabinet, en daar sta ik ook achter als CDA... is dat in eerste instantie meer de eigen verantwoordelijkheid hebben. Ja. Mensen komen hier zelf heen omdat ze hier willen werken... en de mogelijkheid krijgen om te werken. En zijn daarmee in eerste instantie ook zelf verantwoordelijk... voor die Nederlandse taal. Die cursussen zijn er inmiddels. Dat was anders in de jaren zeventig. Toen was dat natuurlijk een heel ander uh, klimaat waarin mensen binnenkwamen. En er is ook gezegd dat de gemeente daar ook wel ruimte in kunnen bieden. Omdat uh, in de, uh, nou vergeet, de educatiemiddelen die kunnen ook opengesteld gaan worden. Maar u denkt dat, dat een pool die groepen. hierheen komt om te gaan werken in Den Haag. Um, dat die denkt. Um, eigen verantwoordelijkheid, ik ga wel een keertje inburgeren. Nou, we Als we hebben inderdaad er bovenop uit zitten, is dan gebleken. gebeurt dat niet. Uit rapporten is gebleken dat uh, Polen best wel uh, dat zouden willen. Dat er een probleem zit met de combinatie met hun werktijden. Dus ik vind dat daar ook een oplossing gezocht moet worden. En boven, ik vind overigens ook dat werkgevers daar ook een verantwoordelijkheid Ja, nou, Ik vind het toch een heel theoret verhaal uh, van u, uh, mevrouw Sterk. Want uh, ja, vanuit uh, Den Haag ken ik de uh, praktijk vrij goed. Wij hebben inburgeringscursussen en taalkursussen uh, voor de vrijwillige inburgeraars... Uh, in de aanbieding. Hè. Dus dat, dat zijn dus de polen, om het maar simpel te zeggen. Nou, als u zegt in de aanbieding, dan betekent dat dat de gemeente Den Haag dat betaalt. Ja, dat hoeven ze niet ja, zelf we te hebben. Doen. Daar, ja. Precies. En um, op het moment dat het, we hebben er een tijd lang 250 euro voor betaald, toen was de aanmelding niet heel. Echt niet heel. We hebben uitgebreid geworven, uh, bijna geen. Uh, we hebben nu gezegd het is gratis, maar niet vrijblijvend. Dus als je instapt, moet je ook examen doen. Dat werkt uitstekend. Mm. Maar op het moment, en dat is dus echt wel kritiek op de brief... dus ik ben het ja. met heel veel delen van die brief eens... maar precies. dit deel niet, dit is echt een, uh, die op het moment dat mensen uh, hier mogen blijven... En, en moeten integreren, en ik vind het hartstikke goed dat ze integreren. Sterker nog, noodzakelijk. U zei dat uh, uh, net ook, dat zonder die integratie krijgt precies dezelfde problemen... als in de jaren zeventig uh, met de Turkse en Marokkaanse migranten. Maar als je dat wilt... En je kunt het niet afdwingen vanwege Europese regelgeving. Bied het dan gratis ja. aan, want ze doen het anders Het is niet. echt een groot gemis. En is in die brief. Echt, precies, echt met hoofdletters moeten we dit uh, met elkaar delen, jongens. Want als we deze fout weer maken... dan hebben we uh, straks niet puntje, puntje, puntje Marokkaanse jongetjes... waar we het over hebben, maar puntje, puntje, puntje. Dus wat zou uw vraag zijn aan... Uh, we zitten hier één regeringspartij aan tafel, hè? Uh, ja, ja, steek Sterk. je kop niet in het zand. Uh, zorg dat we middelen vrijmaken om een vrijwillige inburgering... die je niet af kunt dwingen. Van de mensen uit Polen, Bulgarije, Roemenië, et cetera, om die vrijwillige inburging te bekostigen. Want zonder dat hebben we echt het probleem van de toekomst nu gecreëerd. Het is een herhaling van de geschiedenis als, als dit punt niet opgepakt ja, wordt. Ja, en ik zie het dus. Ik heb er gewoon echt aanwijzingen voor dat het zo is. Er zijn nu Poolse jongens en meisjes van vier jaar die bij de uh, deur van de school worden afgeleverd ja. met eenzelfde lage taalkennis van de Nederlandse taal als hun Marokkaanse en Turkse. Uh, uh, uh, stadsgenoten, stadsgenoten van een aantal jaren geleden. En dat is dus echt heel erg slecht. Want het, we weten, dan kom je met een te laag niveau binnen... ga je ook met een te laag niveau weer af. Hè, gemiddeld gesproken. En dat betekent frustratie, irritatie, et cetera. Okay. En het ja. tweede is, en wil ik ook een punt nog maken... als je die ouders, als je die niet... Uh, equipeert om nadat ze in de kas hebben gewerkt, en dat doe je niet tot je 65ste, nee. een baan te uh, hebben als bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur of als, als bijvoorbeeld coördinator van werkzaamheden. En dus een tweede leven als Poolse uh, hagenaar in Misschien de Misschien wel hoger. Of hoger. Als je daar mensen niet toe equipeert, dan weet je dat je in de loop van de tijd aan de kant hebt staan en dat ze ook niet in staat zijn om hun kinderen op het rechte pad te houden. Dat is gewoon de situatie. Het is een klemmend beroep, mevrouw Sterk. Ja. ja, nou ja, ik, dat, dat heeft toch ook te maken met een verschil in visie. Ik vind ook, en dat zie ik ook in de brief, dat er een sociaal leenstelsel uh, wordt uh, gemaakt. Dus het hoeft nooit financieel een probleem te zijn voor mensen om die cursussen te gaan volgen. Een sociaal leenstelsel. Ja. Dus mensen moeten geld gaan lenen om hun inburgingscursus te kunnen betalen. Ja, omdat het en het... u denkt ook dat ze dat doen ja. met een salaris uit de kassen? Ik denk dat dat... Uh, ja, want bij zo'n sociaal leenstelsel geldt ook... Bij zo'n sociaal leenstelsel geldt ook... dat als je het uiteindelijk na 15 jaar niet hebt afbetaald... en er wordt natuurlijk ook sowieso een percentage altijd... maar van uh, wat je kunt betalen ook berekend... Uh, dat het wordt kwijtgescholden. Dat doen we ook bij de inburgering van mensen die nieuw naar Nederland komen. Dat doen we overigens ook bij studenten... die in Nederland een opleiding gaan volgen. Dus Het is een heel normaal systeem in Nederland... dat als jij een bepaalde opleiding wilt... dat je daar in eerste instantie zelf voor uh, betaalt. De, nogmaals, er wordt wel geld vrijgemaakt voor gemeentes die daar wel die cursus van kunnen aanbieden. Ik vind ook dat er een rol ligt voor werkgevers. En sommige werkgevers pakken die rol ook op. En die, die zorgen ook dat hun werknemers die taal kunnen leren. En wat, voor, wat betreft die kinderen. Dit kabinet maakt ook extra geld vrij voor de voor- en vroegschoolse Onderwijs. educatie. Dat ja, klopt. En dat is juist bedoeld om inderdaad te voorkomen dat kinderen als ze vier jaar zijn uh, het, op school komen zonder het, maar, dat ze een woord Nederlands spreken. Het grote spreekt, probleem is wat ik echt uh, zie ook in Amsterdam. Want de Polen zijn inmiddels ook uh, in Amsterdam aanwezig. En meer dan welkom moet ik ook zeggen als ze uh, uh, uh, als ze gewoon meedoen. Ja, ik het is ook de um, voor. Um, Is je ziet een concentratie weer op. In één wijk ontstaan, in één school ontstaan. In... En dat drukt dan zo, zo, zo, zo, zo diep in op die, op die leefbaarheid in die, in, die, in die wijk, dat het eigenlijk gewoon precies is wat er vroeger gebeurde. Je ziet langzaam mensen wegtrekken uit een wijk. Er ontstaat een debat weer over dat ja, de politiek er niks mee dat? doet. Nou, het, wat ik het pijnlijke eraan vind, is dat heel veel Nederlanders denken: de politiek heeft niks geleerd van, uh, van vorige keer. En ze doen het gewoon nou. allemaal opnieuw. Hoe voorkom je dat? Door, um, we hebben alle lessen van de vorige keer, hebben inmiddels, in ieder geval voor mijn Scherp op het netvlies staan. Zorg dat je mensen actief onderwijs en opleiding aanbiedt. Ja, Er is ook een andere. Kijk, we hebben in Den Haag een uh, integratienota en uh, daarin is het motto: integreren één generatie. Want er zijn ook heel veel migranten die het goed doen en het aardig is als je met uh, uh, met zeg maar, geboren en naar praat over migra migranten... dan hebben ze helemaal geen hekel aan migranten. Dat is helemaal niet het verhaal. Mm. Ze hebben ook helemaal geen hekel aan islam. Dat is een fabeltje wat de PVV ons dat wijs probeert te maken. Waar mensen een hekel aan hebben... Is, is migranten die geen onderdeel van de samenleving worden. Mm. Die aan de zijlijn staan. Die eventueel profiteren, hè, dat gevoel. Maar die ook als ze in die wijken uh, wonen... daar geen onderdeel van zijn. Het gevoel van vervreemding. En waar waardering voor is, is migranten die vooruit bewegen die echt actief deelnemen aan die samenleving. Hè, de taal kennen, essentieel. Andere uh, uh, kwalificaties halen om, uh, om te kunnen werken. Essentieel, deelnemen aan het sociale leven. U is ook hard, dat hard nodig in Den Haag. Ja, is ook heel hard nodig. Maar die migranten... En de helft van Den Haag bestaat uit migranten. Hè, 50% van de stad zijn migranten. Uh, er zijn heel veel positieve gevoelens bij migranten... juist vanwege die migranten... Ja, maar dat deel die, die waar het goed... positief over denkt... die werken niet in de kassen, geloof ik, hè? Nou, ook wel. Ook wel. He, dus, oh. Er zijn dus heel veel migrantenkinderen... Uh, uh, Turkse, Marokkaanse kinderen... die als tweede generatie... Uh, gewoon uh, naar de school gaan... naar de universiteit gaan... en de ouders doen mee. Ja. Die worden ook gewaardeerd. En dan, dat, dat zijn ook altijd die mensen waarvan ze zeggen... ik heb niks tegen Marokkanen, ja. maar... Dat zijn en geen migranten, er... dat zijn geboren en getogen Nederlanders. Eigenlijk wel. Ja, en, en, en, zo moet zien. en zo moet je het ja, zien. Precies. En dat, ja. ik ben heel blij dat u dat zo zegt. Zo kijken wij er ook naar in de in Den Haag. Dus dat integreren, dat actief en ook op tempo integreren, is het antwoord op de migratie uh, uh, uh, ja, die er gewoon is in de 21 ste eeuw. Ja, u schetst wel een mooi beeld, meneer Noorden, maar toch, uh, de PVV zit bij u wel met heel veel zetels in de gemeenteraad. Ja. En dat is toch ook niet voor niks? Nou, ja, maar ik merk ook dat bij de laatste verkiezingen van de Provinciale Staten... In Den Haag en Almere zijn de enige steden waar je dat kunt vergelijken... Uh, is hun, uh, hun aandeel lager dan tijdens de raadsverkiezingen. En dat is in die zin uh, nou, ook wel een, een signaal van... Uh, hey, mensen vinden het verhaal ook wel een klein beetje eenzijdig. Ook, ook de PVV en PVV-stemmers zullen binnen afzienbare tijd... in verzorgingstehuizen verzorgd moeten worden... en zullen uh, hun kinderen goed onderwijs willen geven. Dus we zullen voldoende docenten nodig hebben... en willen voldoende agenten op straat hebben om de, de wijken veilig te houden. Nou, je, als je kijkt naar de tekorten die nu aan het ontstaan zijn in de zorg, maar ook in het onderwijs, dat is echt enorm. Deels omdat mensen terecht van hun pensioen gaan genieten. Dat is het verhaal van de vergrijzing. Dus we hebben ook gewoon, en dat is heel, ik bedoel, ik zeg het wel eens uh, met een knipoog: uh, de luier van Geert Wilders en van mij ook in de verzorgingshuis zal verschoond moeten worden, waarschijnlijk door een migrant. Ja. Um, dus dat verhaal over immigratie de uh, anti-immigratieclub, die is al lang ingehaald door de tijd. We zullen mensen actief uh, moeten gaan werven voor onze arbeidsmarkt... anders blijft dit land ook niet welvarend en mooi. Ja, Laten dat vind ik help. ook wel een belangrijke ja, we opmerking in het licht van de discussie over arbeidsmigratie. Want het CDA is in ieder geval niet de partij ervan dat we helemaal niets met arbeidsmigratie ja. willen. Want we hebben ook gewoon arbeidsmigranten nodig en daar moeten we inderdaad selectief in zijn. Daarom ook de werkstellingsvergunningen. Maar het is niet zo dat wij zeggen uh, wij willen niemand uh, vanuit Oost-Europa of vanuit andere delen van de wereld. Maar het is ook zo, en daar spreek ik ook de gemeente op aan, dat er in de kaartenbakken nog te veel mensen zitten die best zouden kunnen werken. Maar die er toch elke keer op keer mee wegkomen om gewoon niet te verschijnen. Of om zich niet te houden aan de afspraken die er zijn. Ja, dus uw nou, verantwoordelijkheid ja, in orde. Vind ik vind het prima. Ik ben het mm -hmm. op zich mee eens. Maar dan even een klein tikje terug. We hebben die kaartenbak van de bijstand. Uh, een klein tien jaar geleden gekregen van het Rijk. Hè? Nou, toen was het twee keer zo vol. Dus de gemeente is het gelukt om de afgelopen tien jaar het aantal mensen in de bijstand geweldig naar beneden te brengen. Volgens mij heeft dat te maken ook met de wetwerke bijstand, waardoor er een goede prikkel is gekomen nee, voor gemeenten. Om komt, mensen ook ja, naar werk te helpen. Dat, dat komt omdat gemeenten. En daar natuurlijk heel hebben actief, de gemeentes ja. daar ook actief in gedaan. Maar het is iets te ja. makkelijk om te zeggen dat. En maar als wethouder verwacht ik ook dat u tegen mensen zegt die klagen over Polen in uw stad. Dat u ook zegt van ja, mensen, maar we hebben wel uh, kaartenbakken, uh, met, vol met mensen die niet willen werken. Dat, dat ook die kant van het verhaal belicht Zegt u ja, en en dat, dat ook? Ja, eens. En dat is ook precies de reden. Dat, dat wij ook met beleid bezig zijn... om uh, mensen fors korten, op het moment dat ze niet voldoende startkwalificaties mm. hebben. Dus ook taal. Hè, dus mensen die uh, in de bijstand zitten... en uh, slecht Nederlands spreken... ja zonder Nederlands spreken is echt heel moeilijk om te werken. Je wordt in ieder geval geen uh, uh, journalist uh, bij, uh, bij Tros. Dat is bijna uitgesloten. Nee, hè, dus om is voor de radio toe... is dat lastig. Is de lastig de de het is ja. lastig, maar er zijn heel veel banen... waar taligheid <laughs> toch een is van belang. De webcam. Ja. Uh, dus dan, dan is het... Uh, uh, uh, op op het moment dat mensen dat niet willen halen, die kwalificaties. Sorry, korten. Ja. Belangrijk punt, want ik, ik erger me... Het laatste punt Tofieke. van mijn kant erger me wel heel vaak aan... dat als we het over Oost-Europeanen hebben... dat we dan alleen maar aan kasten denken en aardbeienplukken ja. denken. Ik ken er een paar... Uh, er zijn ook hogere opgeleide Oost-Europeanen. Er, er zijn jonge studenten die hier ook echt Precies. nog kn knappe koppen, zeg maar. Ja. En, Sterker nog, er zijn zelfs mensen die een hbo-opleiding in Polen hebben... daar niet aan het werk komen en hier in de kassen komen. En waarom kunnen ze hier niet met hun hbo terecht? Omdat ons erkenningsstelsel ongeveer uit jaar nul komt. Wat tot gevolg is dat we heel veel talent niet de Validatie van de hbo. Daar moet dus nog veel veranderd veranderen. Oké. Nou, dat zijn in ieder geval ook zaken... die in Brussel goed moeten worden afgesproken. Nou, daar heeft Brussel niks mee te maken, hoor. Nou, het is... Oké, we heeft Brussel niks meer mee te maken. Oké. Uh, geen Europa. Dus uh, Mirjam Sterk, Tofik Diebi en Marnix Noorden. Hartelijk dank uh, voor hier te zijn. Graag gedaan. Wilt u meer achtergronden over ons programma? Of wilt u het nog een keertje terug horen? Dat kan allemaal. Kijk op onze website troskamerbreed.nl Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. De redactie van deze uitzending deden Roelien Axe, Lisbeth Witteman en Bert de Roy. Techniek was in handen van Leo van Loon. Straks de NOS met het nieuws. Daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Om kwart over één is er Tros in bedrijf. En wij zijn er, als altijd, volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Dag. Dan volgt thans een ingelaste uitzending van Vroege Vogels... met onze minister-president, de heer Mark Rutte. Hij spreekt tot u vanuit de Oipolder. Ik kom heel u, natuurlijk. En uw programma luister ik veel naar. Dus, uh, Echt waar? vogels zondagochtend. Ja. 8 tot 10. Nou, hartstikke goed. Ja, ja, 8 tot 10 radio, hè? Ik woon ze iedere zondag mee wakker. Deze week hebben we voor Mark Rutte en onze andere half miljoen luisteraars... het korrhoen. En verder een paaseierenonderzoek, een vleermuizenkast... een rupsenstation en... een heel bijzonder goudhaantje. Hoorde u die piepjes? Dan is uw gehoor nog prima, want goudhaantjes piepen zo hoog... dat mensen boven de 50 ze vaak niet meer horen. Benieuwd of Mark Rutte ze nog oppikt? Vroegevogels zondagochtend, 8 tot 10. Dank u wel, excellentie. Morgen van 8 tot 10. Vroegevogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.